Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Gemeten wij vervolgen deze eredienst door een tweetal versen te zingen uit Psalm 87. Psalm 87, de versen 1 en 4. En... Misschien dat er toch wel jongens en meisjes zijn in de kerk die een van die twee kennen of misschien alle twee wel zijn grondslag zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd en wat er verder volgt in het vierde van psalm 87.